nog inderdaad ook naar uh, het pop-up fietsparkeren en of dat geëvalueerd wordt. Het antwoord daarop is ja. Onze burgemeester gaf ook aan uh, aan het begin van deze avond aan dat we alle maatregelen ook die we hebben getroffen in het kader van corona um, gaan evalueren en mijn persoonlijke beeld is althans dat dat uh, het opheffen van de parkeerplekken uh, langs de boulevard Noord niet uh, effectief was geweest want zij werden niet uh, gebruikt door de door de fietsers. Um, uh, um... ja, ik geloof dat ik er ben, voorzitter. En anders dan... Uh... Anders beantwoordt u het als, alsnog schriftelijk. Ja. Ik, ik, ik, mis wel, ik mis wel een antwoord. Wat zegt u? Ik miste wel namelijk een antwoord. Moet u die schriftelijk antwoord. dienen of dan uh, indienen alsnog? Of, uh... Nou, uh, misschien wilt, uh, wil meneer Berg mij even helpen. Uh, ja, het, ik het ik, ik miste heen. het antwoord op de uh, regionale mobiliteitsvisie... Kwam u er nou nog mee terug met een nieuw voorstel naar de raad over een heel nieuwe mobiliteitsvisie, wat wel door de gezamenlijke raden uh, gezamenlijke gemeentes nou, wordt gedaan? Daar ben ik in overleg met de wethouders, uh, mijn collega-wethouders, die ook in de GR uh, zitten. Uh, zoals u weet, is het zowel in Haarlem als in Bloemendaal aangenomen, maar in Heemsteden en Zandvoort niet. En uh, we hebben nu gesprekken om te kijken hoe we komen, te kunnen komen tot een oplossing die voor alle vier gemeentes uh, ja, bevredigend is. Dus de gesprekken daarover vinden, vinden plaats. En als daar meer duidelijkheid over is, dan zal ik u zeker informeren. Dank u, vrienden. Mevrouw Verheelen sluit ik hiermee dit agendapunt af. Met het toe. Van de veld. Ja, sorry. Ik heb inderdaad uh, gevraagd uh, wanneer we nou kunnen gaan beginnen. en ik. Ik denk niet dat ik daar echt een helder antwoord heb gekregen. Mevrouw Vrij gaat een helder antwoord geven. 2022. Is er een duidelijke planning? U, wat, het, stap 1 is dat, dat deze kaders uh, worden vastgesteld. En uh, stap 2 is eigenlijk, en dat staat ook in het raadstuk, willen we aan de slag gaan met de uitwerking daarvan, maar ook vooral met de quick wins. En dat betekent dat we al op korte termijn bijvoorbeeld hotelvergunningen uh, willen aanpassen, maar ook aan de slag gaan met parkeernormen, uitvoering van het parkeerbeleid, opstellen van het parkeerbeleid en uh, participatie, et cetera. En dat zijn zaken waar we eigenlijk onmiddellijk mee aan de slag willen gaan, uh, ja, zodra deze kaders ook uh, zijn vastgesteld. Mevrouw van der Veld is sorry, niet helemaal ja. tevreden. Ja, Sorry, de wethouder die brengt iets nieuws naar voren en daar wil ik dan toch op reageren. Want op het moment dat u de hotelvergunningen gaat veranderen, maar niet de wijken aanpast, dan krijgen we echt, echt herrie in de tent. Dan krijgen, want zolang je nog ergens gratis kunt eten, zullen we het de de doen. Veld. En ik geef ze nog gelijk ook. Ik maar, zou het ook nou, doen. Maar... maar vrij. Nee, maar dat, dat is precies dat is een heel terecht punt. En die zorg die leeft, uh, dat is bekend. En en los, nou. Nah, het advies is eigenlijk om de hotelvergunning om te zetten naar een toeristenvergunning. En de toeristenvergunning is uh, gereguleerd uh, op bepaalde plekken parkeren. Uh, hoe je dat juridisch moet borgen, dat is een punt van uh, aandacht. Uh, en uh, het is niet de bedoeling dat we nog een extra waterbedeffect gaan creëren. Uh, dus daarop aan die knop te draaien dat de parkeerdruk in de wijken nog verder oploopt. Dat is niet de bedoeling. Maar we willen wel goed kijken naar wat we kunnen doen om op korte termijn uh, ja, de parkeerdruk te ontmoedigen, te ontlasten, te verlichten. Dank u vriendelijk, mevrouw Vrij. Ik ga mevrouw Curnesson. Ja, voorzitter, maar dit vraagt toch wel om een nadere toelichting, want uh, daar komen nu op dit moment, uh, uh, zeg maar, worden er zaken aangedragen. Uh, wanneer besluit de raad hierover? Mevrouw Vrij. De raad eh, besluit over de quick wins, om het zo maar te zeggen, zal de raad dit jaar moeten beslissen. Dus als we besluiten om de hotelvergunning, eh, die is nu geborgd in de eh, parkeerverordening, in de huidige parkeerverordening, laat ik dat zeggen. Eh, dat betekent een aanpassing van de parkeerverordening en die wordt vastgesteld door de raad. Ik noemde net het voorbeelden van de afstanden, ook die zit in de huidige eh, verordening. En als we dat zouden willen aanpassen, dan moet dat vastgesteld worden door de raad. En als we dat willen effectueren voor het seizoen, dan betekent dat dat de raad die op korte termijn moet vaststellen. Dank u, vrienden, mevrouw Verheid. Dan dus sluit ik dit agendapunt af met de toezegging dat het een bespreekpunt is en geen namenstuk. Dank u. Uh, ik had net het idee gelanceerd bij de vaststellen van de agenda tot wij om tien uur een, een kleine break zouden doen. Uh, met dit soort dingen gaat het altijd anders dan je hoopt. We hebben ook de, in de lobby uh, twee insprekers zitten voor het agendapunt over de rest. Ik stel voor, met uw instemming, hoop ik van harte tenminste, dat we dit de rest agendapunt nu aanpakken en de insprekers de gelegenheid geven... ...en daarna die pauze doen en dan misschien ook nog even bespreken van hoe we deze avond verder invullen. Mag ik uw instemming? Dank u, vriendelijk. Wat zegt u? Mag ik toch wat vragen of meneer Mantel naar binnen kan komen? Ik denk het wel, ja. Mag ik de leden uitnodigen wederom plaats te nemen? Ik neem aan dat de leden aanwezig zijn. Zienswijze concept res. In november 2019 is het Nationale Klimaatakkoord gesloten. Dit is de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs 2015. Op 24 september 2019 heeft de Raad Verzandwoord de startnotitie Deelres, Eimont zuid kennemerland en Res Noord-Holland, Zuid vastgesteld. Daarin staat het proces dat wij doorlopen om tot een bod aan het Rijk te komen in 2021. In zaken dit voorstel stelt, de raad, stelt het college de raad voor kennis te nemen van de concept RES-Noord-Holland-Zuid, afgekort NHZ, als eerste resultaat van het regionale proces om te komen tot RES-1 met als belangrijkste punten A, de inzet van de Restregio noord Noord-Holland-Zuid met 2,7 gigawattuur aan duurzame energie en B, de kaart de globale zoekgebieden waarbij het Duingebied wordt gevrijwaard. ...van windturbines en zonnepanelen conform 25 februari 2020 unaniem aangenomen motie. Het vervolgproces om van het concept RES te komen tot de rest 1.0... ...te verklaren dat de gemeenteraad in de gelegenheid is gesteld zijn reactie kenbaar te maken... ...aan het college van burgemeester en wethouders. En daarvoor zit u hier nu. En wij hebben als inspreker de heer... Bob Mantel, en mag ik weer Mantel verzoeken in te spreken, eerst zijn naam te noemen. En hij krijgt echt slechts drie minuten, ruim drie minuten. Dan begin ik meteen. Gaat uw gang. Uh, Bob Mantel, uh, bewoner aan het Friedhofplein. En ik spreek hier uh, namens mijn eigen gezin, maar ook namens een, uh, een heel tal buurtbewoners. En uh, ik moet eigenlijk zeggen, uh, ik ben een groot voorstander van duurzame energie. Een bijna liefhebber, uh, zou ik het kunnen zeggen. Maar op deze plek, oeh. Oe. Meneer Bouwberg heeft het volgens mij al goed samengevat. Een lijntje op de kaart is simpel getekend. Maar als je het inbeeldt op deze plek. dan wordt het een heel ander verhaal. Eh, u moet je voorstellen: een, een groot zonneveld. precies op de rand van natuur en bebouwing. is een precaire oefening. Zeer precaire. En ik begrijp dat we het hier hebben over een onderzoek. Maar de vraag is eigenlijk hoe nuttig dat onderzoek is als je eigenlijk al weet dat dit een hele moeilijke exercitie is. Energetisch, financieel, maar ook vooral ruimtelijk. Niet alleen voor de bezoekers of voor de bewoners van Zandvoort, maar zeker ook voor de bezoekers. Dus ik stel eigenlijk voor, ik begin aan het eind. Ik zou eigenlijk voor willen stellen aan de raadscommissie om in de nota of in het lijstje van wensen en bevindingen op te nemen dat het parkeerterrein Zuid vervalt als zoeklocatie voor zonnepanelen. En ik houd het kort, want in feite is het heel simpel. A, het gaat om een zeer grote ingreep in het landschap. Terwijl eh, het, de gemeente of de raad heeft ingestemd met structuurvisie. Eh, met het protest van wind op zee. Dus ik begrijp dat de raad ook het landschap belangrijk vindt. Maar dit gaat regelrecht tegen die lijn in. Dan vervolgens een financieel perspectief. Uh, iedereen weet dat dit soort constructies financieel op zichzelf niet haalbaar zijn. Er moet de bakken belastinggeld bij. Plus, als je dat optelt met de plantschade van 30 tot 50 woningen in de directe omgeving, dan weet u van tevoren dat u aan een zeer grote financiële kluif begint. Um, daarna, daarnaast gaat het natuurlijk om duurzame energie. De energietransitie moeten we met z'n allen oppakken. Het kan niet anders. Het is een zeer ingewikkelde opgave. Ik weet er van alles van. Um, maar is dit nou de juiste ingreep op de juiste plek of het juiste voorstel? Zeker als je het hebt over een regionale energiestrategie. Dit soort zonnendaken zou je toch beter bij Schiphol kunnen hebben. En in Zandvoort, zoek het in een bebouwde omgeving alsjeblieft. De daken liggen nog onbenut. Financieel rendabel, direct praktisch voor de bewoner. Denk aan. Uh, isolatiemaatregelen, dat treft ons allemaal. Okay. Uh, Ten slotte uh, nog even over het proces. Uh, het staat ook in een raadsvoordracht. Participatie is zeer lastig geweest, uh, ook mede corona. Uh, grijp uw moment, neem dit moment als participatie aan. En ook in vervolg wees ze, zeer, zeer, zeer secuur in het participatieproces. En communiceer met bewoners. Tot zover. Meneer Mondel, hartelijk dank. Mag ik even de commissieleden vragen, of misschien velen, voor een toelichtende vraag? Meneer Deen. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Uh, bedankt voor, u, uh, voor uw inspraak. Ik vond het wel uh, opvallend. Ik hoor u zeggen dat u een grote fan bent van duurzaamheid en ook een enorme fan van de energietransitie. En dan beseft u toch als geen ander dat dat offers kost? Of bent u er alleen voor als het niet in uw backyard is? Nou... Ik, uh, Dank u, meneer u voor... Deen. Meneer Mantel, kleine antwoord. Ja, um, ik neem de schoenen op mijn eigen hand en uh, we zijn bezig met ons eigen huis te verduurzamen en daar heb ik de omgeving niet voor nodig. Begrijpt u? Dank u. Nee, dat begrijp ik niet, maar... Dank u, meneer Deen. Meneer Mantel, mag ik hartelijk danken voor uw inbreng. We zullen dat te harte nemen het is een bijdrage voor ons overleg. Dank u, zorg. Mag ik de heer... Korper, verzoeken. Ik denk dat meneer Korper op de gang dit ook hoort. Ja, ik, ik wist het. Meneer Korper, mag ik u uitnodigen, u kent het proces. Ik zie dat u vele A4's heeft, u krijgt van mij echt slechts drie minuten. Meneer Korper, wilt u uw naam inspreken en dan uh, en, en niet onaardig zijn als ik het toch afbreek, want het is niet anders. Gaat u gaan. Meneer Korper, u moet de knop indrukken, want er staat het op de band. Mijn naam is Albert Korper. Ik spreek op persoonlijke titel, omdat ik nog gezien de enorme veel papier die hierin zat. En dat is een heel klein stukje daarvan. Uh, geen gelegenheid heb gehad om binnen bij elkaar dit uh, te bespreken. Anders met een paar mensen die ik toevallig tegenkwam. En dienststeun heb ik. We hebben het over de regionale uh, energietransitie, of het dus het concept daarvoor, RES genoemd. En. Als het goed is, heeft iedereen de brief aan de bewoners gelezen. Ik heb daar niets aan toe te voegen. Anders dan, Bloemendaal als voorbeeld. Heeft geen omwonenden. Parkeerterrein Zuid heeft heel veel omwonenden. En ik vraag dan ook, het idee het idee om hier een onderzoek op los te laten, is zo strijdig met punt als u kijkt naar punt 2 en 6 uit de bewonersbrief. En zo strijdig met wat er in de rest staat op dit punt. Wil ik graag even naar de rest toe met u, want ik heb met verbazing het hele document gelezen en ik hoop dat iedereen dat gedaan heeft. De onderzoeken die nu gepland zijn, worden zijn gebaseerd op lokaal onderzoek, het is een lokaal scenario atelier van de deelregio Eimond en Zuid-Kennemerland. Dat is volgens mij iets ruimer dan alleen Zandvoort. Als ik me daarin vergis, word ik graag gecorrigeerd. Ik heb dit uit het document Lokaal scenario atelier. Deelregio Eimond Zuid-Kennemerland-Zandvoort. Daar hebben acht deelnemers aan deelgenomen. op 16 januari van dit jaar. Te weten, drie bewoners, twee ondernemers. twee raadsleden, één wethouder. In document 2, dat heb ik hier. dat document heet Scenario Poster Eemond. staat ook als verwijzing in de documenten. Het document is, heeft het toen zien op 20 januari van dit jaar. Dat is vier dagen nadat Zandvoort haar, uh, zijn, uh, haar atelier gehouden heeft. Ja, ik heb daar dan vragen bij. Dat werkt bij mij toch zeer de indruk dat de poster en of het atelier resultaat gestuurd zijn geweest. Ik zal een voorbeeld geven. Van alle... ...acht deelnemers heeft er één een sticker geplakt... de groene sticker bij het parkeren op de Zuid. Onderzoek doen op basis van deze bevindingen... ...is zeer voorbarig, vind ik zelf. De mogelijke uitkomsten ervan... ...zullen zeer waarschijnlijk niet kunnen rekenen... ...op het meermaals genoemde draagvlak onder bewoners. Bijna klaar. Nieuwe bijeenkomsten organiseren... ...met veel meer deelnemers... ...lijkt mij in ieder geval een verstandig besluit. En niet zeggen van... ...we hebben heel veel participatie gedaan... Met acht mensen uit Zand, uit Eimond. Uh, daarnaast, het energiegebruik gaat over. Het energieakkoord gaat over het verbruik, niet per definitie over opwekking. En zoals in de rest staat, Zandvoort heeft redelijk weinig oppervlak voor wind- en zonne-energie. Daarom zou ik zeggen: focus en stimuleer bewoners- en ondernemers-gerelateerde initiatieven. Uh, isolatie van woonhuizen en zonnepanelen op woonhuizen mogelijk En hierbij ga ik ervan uit dat het meetelt in de gewenste hoeveelheid opgewekte energie. Focus op zonne energie in de niet bewoonde delen van Zandvoort. Focus en stimuleer energiebesparing. En laat weten dat de gemeente hierin adviseert en mogelijk subsidieert. Van het totale Corper, energie... wilt u afsluiten? Ik ga afsluiten. Ik heb nog drie zinnen, als het mag. Wat lange zinnen. Van het totale energieverbruik in Nederland bedraagt elektriciteit... Slechts 15 tot 17 procent. Het overgebruik is warmte en transport voornamelijk. En focus daarom ook op geothermie, wat onderzoek daarnaar. En waterstof als energiedrager voor warmte en transport. Zandvoort heeft als doel energie neutraal in 2050. En geloof u mij, dat bereik je niet met uitsluitend focus op 15 tot 17 procent energieverbruik. Dat is oude wijn in nieuwe zakken. Zandvoort moet met al haar scenario's, met al haar ruimtelijke beperkingen, focussen op andere scenario's. En daar wil ik afsluiten. Ik dank u. Dank u wel, meneer Korper. Uh, ik geef de commissie gelegenheid om een toelichtende vraag te stellen. Meneer Metters, mag ik inventariseren gelijk? Alleen Meneer Metters en meneer Hendricks gaat u gang met... ...en meneer Bouwberg-Wilzon, daarbij wou ik het laten. Meneer Metters. Ja, dank u wel, uh, meneer Korper. Uh, andachten geluisterd. U zei dat u namens uzelf sprak... ...of doet u het namens meerdere mensen uh, die daar wonen? Dat was mij niet helemaal duidelijk. Ik stel ook de vraag, omdat ik ergens ook las dat uh, een ander onderwerp, het, uh, uh, het uh, beter benutten van het parkeerterrein... dat het mogelijk ook uh, uh, mensen tegen zou staan. Dus vandaar dat ik mijn vraag stel, praat u namens u zelf of kunt u verenigd met een, in een groep mensen? Meneer Korper. Uh, zoals ik het begin aangaf, uh, heb ik niets toe te voegen aan de brief van de bewoners die u ontvangen heeft. Die wordt gedragen door zo'n kleine honderd mensen, dat is best veel... Ik zei dat ik niet spreek namens het BLK, omdat ik daar nog geen overleg mee heb kunnen hebben in, in deze korte termijn. Dus dank u, meneer Korker. Meneer Hendricks. Dank voor uw bijdrage. Uh, van harte mee eens. Het was ook een heel duidelijk uh, verhaal. In die zin geen uh, vraag ter verduidelijking. Uh, maar van één opmerking van u schrok ik zodanig dat ik eigenlijk niet op tijd meeschreef. Dus daarom vraag ik hem graag nog een keer. U had het over, dat, uh, over die bijeenkomst van 16 januari. En u noemde dat er acht uh, deelnemers bij waren. En u verdeelde die vervolgens onder in een aantal mensen waaronder hoeveel bewoners daar waren. Kunt u die verdeling nog een keer uh, schrijven? Ja, dat kent mij behoofd. Meneer gaat u van Acht deelnemers, in de hele Eimond was het dus, hè. dat was regio Eimond-Zuid. Acht deelnemers van drie bewoners, twee ondernemers, één wethouder en twee raadsleden. Dank u, meneer Korper, duidelijk. Meneer Balberg-Wilson. Ja, ik ben even nieuwsgierig. De, de heer Korper werkt de indruk uh, ervaringsdeskundige te zijn uh, op, uh, op dit gebied. Is dat zo en kan hij dat toelichten? Meneer Korper. Uh, ik ben sinds 2013 bezig met uh, windmolens. Ik heb me behoorlijk ingelezen. Waarschijnlijk meer dan de meeste andere mensen in Zandvoort. Op het gebied van energie. En ja, ik ben ook ervaringsdeskundige, mede daardoor. Uh, mijn huis is van het gas af... ...is zelfvoorzienend in elektriciteit. En ik wil u even meegeven... ...dat als je dat wilt voor heel Zandvoort... ...dat daar een behoorlijk hoeveelheid geld in gaat zitten. Dat mijn huis is nog goed geïsoleerd. Meneer Korper, hartelijk dank voor uw bijdrage. We zullen het meenemen in de commissie. En ik dank u nogmaals voor deze bijdrage. En excuses tot het zo laat is geworden, maar toch wel thuis. Dank u vriendelijk. Ik kijk naar de commissie en ik klikte iemand. Nee? En ik neem zelf maar de volgorde. Uh, de PVV, meneer Deen of meneer Van Tichelen? Meneer Van Tichelen. Ja, voorzitter. Dank u wel. Socrates die zei reeds: Onwetendheid is de bron van alle kwaad. En dat was niet vorige week of zo. De regionale energiestrategie maakt onderdeel uit van het op misvattingen gebaseerde klimaatakkoord. Al vele duizenden jaren wordt de mensheid geplaagd door lieden die beweren dat er offers moeten worden gebracht... ...ten einde de weergoden gunstig te stemmen. Er worden mensenoffers gebracht, voorwerpen in een meer gegooid, heksen verbranden, na een mislukte oogst. Je kan dat zo gek niet bedenken, maar er moest wat gebeuren. Dan zijn we natuurlijk tegenwoordig veel moderner. De offers die we nu brengen, die heten energiebelasting en CO2-heffing. Lang de vooruitgang. We hebben te maken met een van overheidswege verplichte deelname aan een religie, namelijk de klimaatkerk. Zoals we allemaal weten, voorzitter, is de PVV sterk voorstander van vrijheid van godsdienst, zoals vastgelegd in onze grondwet. Krachten die ons deze vrijheid willen ontnemen, zullen wij... ...ons tegen blijven verzetten. Rekenkundig en natuurkundig klopt het verhaal van de klimaatalarmisten van geen kant. Een besef dat gelukkig in steeds bredere kring begint door te dringen. Het kwartje valt nu helemaal niet bij iedereen in hetzelfde tempo. Bij sommige mensen aan een enorme parachute. En in sommige kringen zit het kwartje dusdanig klem... ...dat enige uitzicht op ooit vallen ja, niet in de lijn der verwachtingen ligt. Wie nieuwsgierig is naar de feiten op grond waarvan wij tot deze conclusie komen, zien wij graag van informatie. Daar zijn we altijd al toe bereid. Ik vorig jaar een keer van een emeritus hoogleraar natuurkunde met een specialiteit atmosferische fysica heb ik al een keer toegezonden naar de raad en de commissie. Heel weinig reactie op gehad. Kennelijk is de waarheid niet erg welkom in deze kringen. Geef niet, ons gelijk komt naar ons toe, voorzitter. Rekent u daar maar wel op. Ten aanzien van de energietransitie is het niet zo dat wij bedenkingen hebben, maar dat wij weten dat het nooit kan werken. Met de groeten van onder andere professor, dokter, dokter Hans Werner Zin, die dat in zijn lezing heel erg duidelijk heeft gemaakt. En ook emeritus-hoogleraar Kees de Lange heeft daar in hetzelfde stuk dat ik heb rondgezonden al enige duidelijkheid over verschaft. De transitie van vraaggestuurde stroomvoorziening naar aanbodgestuurde, weersafhankelijke stroomvoorziening, is een illusie. Je kan die windmolens niet aanzetten wanneer je stroom hebt, nodig hebt. En je kan erop rekenen dat die zonnepanelen s'nachts niet gaan werken. Voorzitter, wij garanderen u dat we dagelijks te maken krijgen met een totale zonsverduistering, ook wel bekend als avond en nacht. Ik ervaar het als bizar dat wij de enige partij zouden zijn die daarvan hoogte is. Zowel in theorie als in de praktijk is dus reeds aangetoond dat het niet kan werken. En dat stuit ook op problemen. Naarmate je grootschaliger inzet op weersafhankelijke stroomvoorziening stuit je op problemen. In Duitsland hebben ze 90 dagen met een stroom met een negatieve prijs. Er wordt stroom geleverd waar niemand op zit te wachten. Die moeten ze dan tegen een negatieve prijs over de grens duwen, zeg maar exporteren van subsidie. In New South Wales, in Australië, hebben ze te maken met dreigende of volledige blackouts. In Californië, ook zo'n mooie linkse beweging, die lopen ook tegen problemen aan. En hebben ze dan rolling blackouts of hele blackouts. Je gaat gewoon met je energievoorziening de mist in. En hoe komt dat nou? Nou vroeger werd de stroomvoorziening geregeld door ingenieurs en tegenwoordig boemt de politiek de zich ermee niet gehinderd door enige kennis van zaken. Dat Meneer is partijen, waar ik misgaat. Ik heb het gevoel dat uw betoog hartstikke duidelijk is, maar is het misschien ook een, een, een mogelijkheid voor u, ik wil u nergens toe dwingen hoor, maar om even in deze stukken te reageren. Ik doe het natuurlijk in principe, begrijp ik, maar... Nou, kijk, stukken die volstaan met foute aannames en, uh, en onzin en zaken die onuitvoerbaar zijn, zo, zowel economisch als, uh, als natuurkundig, ja, daar kan ik wel op die details van die onzin ingaan. Maar ik probeer een algeheel beeld te scheppen van wat er hier gaande is. Een dwaling. En ik probeer dat enigszins te duiden, en nou, dat is natuurlijk een heel lang verhaal, ik kan er ook de hele avond mee vullen, dat ga ik niet doen... Ik, maar ik doe wel hernieuwd het aanbod om mensen die denken van, goh, hoe komt het nou toch dat jullie daar zo over denken, om die mensen van informatie te voorzien. Maar ik wil hier toch wel even een, in volgende vlucht een overzicht geven van, ja, de waar de huidige politiek mee bezig is. Daar komt het in feite op neer. Ik, ik wil daar graag duidelijkheid over verschaffen. En mocht ik dingen zeggen die zeggen van... ...joh, ik snap dat niet, dan geef ik daar graag duidelijkheid over. Dan sta ik open voor vragen. Want <gacht> mijn hoofd zit vol genoeg met uh, feiten en zaken, hoor. dus uh, kom maar op. Ik heb nog een paar minuutjes nodig, voorzitter. Uh, ik, ik ga ervan uit dat niet iedereen lollig vindt wat ik hier zit te roepen. Dat weet ik ook wel. Uh, PVV is een partij van waarheidszaaiers. En mensen die de waarheid haten, ja, die verwarren dat soms met haatzaaien. Dat snap ik ook wel. Maar in het democratisch proces moeten wij toch onze mening kunnen geven en onze standpunten duidelijk maken. En wat de mensen daar nou verder mee doen, ja dat moeten ze dan Gaat zelf Gaat u verder heren. met die betoog betoogast? Nou, dank u wel voorzitter. Ja, laten we, laten we dat doen. Uh, zogenaamd hernieuwbaar is uiterst onbetrouwbaar en vergt dus backup tegen extra kosten. Extra kosten die natuurlijk bij de burger terechtkomen. Waarbij moet worden aangetekend dat de energiebelasting hoofdzakelijk bij de burger terechtkomt en bij de industrie. Ook nog zoiets leuks. Ja, duurzaam is in feite alleen maar duur. Het landschap ontsieren met zonnepanelen, waar dan ook, zijn wij tegen. Ten aanzien van de eventuele plannen om Bloemendaal aan zee na te apen op de Zuid, hebben de bewoners al daar nog wat extra argumenten aangedragen om hiervan af te zien. Ze hebben gelijk. Wellicht meer dan ze zelf beseffen. Niet doen. Voorzitter, het probleem met klimaatalarmisten is niet dat ze zo weinig weten... ...maar dat ze zoveel weten dat het niet waar is. Kijken waarschijnlijk te veel NPO's, dan krijg je dat. Hè? De grootste vijand van kennis is dan ook niet onwetendheid... ...maar de illusie van kennis. Sinds 1980 hebben we nog tien jaar om de planeet te redden. Het was het jaar dat uh, meneer Michael Mann met de frauduleuze hockeystick grafiek kwam aanzetten... En het is sindsdien twee voor twaalf en het wordt maar nooit twaalf uur. Die klimaclowns hebben kennelijk niet de beschikking over een deugdelijk uurwerk. En ook in voorspellen zijn ze trouwens niet al te goed, want dat de Malediven over dertig jaar onder water zullen verdwijnen, dat wordt reeds voorspeld sinds het jaar 1837. Lekkere voorspellers die klimaclowns, maar goed. Waar is trouwens de keuzevrijheid voor de zandvoortige gebleven die zo'n hoge prioriteit had? Waarom de ommezwaai naar verplicht van gas los tegen hoge kosten? Is het wel fatsoenlijk om de zandvoort te confronteren met een zigzagbeleid in deze? Wat moeten we met die mensen? Hoe kunnen we eenvoudig bezuinigen op onze energierekening? Nou voorzitter, dat kan heel eenvoudig. Op 17 maart met een rood potlood. Dank u wel. Dank u vriendelijk, meneer Van Tegelen. Mevrouw Van der Veld. Geen bezet. Ja, sorry, ik zit even na te denken over wat hier allemaal vandaag, vanavond gezegd wordt door de PVV. En, uh, mijn mening staat er haaks op. Dit is tot stand gekomen door, door, ja, door met mensen samen te werken. En uh, ja, wij vinden wel dat er een onderzoek moet plaatsvinden om te kijken of we zonnepanelen kunnen plaatsen in de Zuid. En misschien kan het op een betere manier, op een andere manier. Maar laat het in ieder geval wel onderzoeken. En uh, voor de rest ja, ben ik even geslagen over uh, alles wat ik onzin vind, wat daar vandaan komt. Maar... Dank u mevrouw Van der Veld. Ik kijk naar de VVD en meneer Vertigelen, een reactie op mevrouw Van der Veld? Uh, ja voorzitter, ik hoor dat hier het woord uh, onzin wordt gebruikt en ik uh, vat dat een beetje persoonlijk op. Uh, dit onderwerp is persoonlijke die... mening van mevrouw Van der Veld. Ja, ja, uh, dat, uh, maar mag ik dan ook even iets persoonlijks opgevat hebben, meneer Van Tichelen? Eerst meneer Van Tichelen, dan Want mag ik. Want u beticht de raad namelijk van het feit van dat zij niet... Sorry. Mevrouw Van der Veld, laten we het even de volgorde doen die ik aangeef. Meneer Van Tichelen. Uh, ik, ik probeer te wijzen op feiten, feiten die niet bij iedereen bekend zijn. Maar die afkomstig zijn van, ja, niet een spijbelend tienermeisje uit Zweden, met die mooie vlechtjes in de haar haar. Ma maar ook wetenschappers. We... Meneer Van Tichelen, Met uh, relevante die... kennis van zaken. Ik die... probeer ook voor u deze avond efficiënt en vlot te laten verlopen. U zegt dat u feiten hebt ge gehandeerd en dat is dan zo voor u. En mevrouw van der Veld vindt het onzin en dat mag denk ik ook van mevrouw... ...van de veld onzin vinden. Ja, feiten mogen onzin worden gevonden. Dat doet men in een brede kring. Dat is onbekend. Dank u wel. Oké, okay, dank u vriendelijk. Mevrouw de Veld, u was klaar met die betoog verder? Nou, Ja, ik was klaar met het betoog. Maar als u zich beledigd voelt... ...omdat iemand iets onzin vindt... ...dan mag de rest van deze commissie zich heel erg beledigd voelen. Want volgens ons, volgens u, zijn wij namelijk... Ja, onwetend. en wij... Ik probeer het wat dat is te harmoniseren. Wat ik probeer het wat te harmoniseren en ik zou het de prijs stellen als u, dat, als u mij wil volgen. Dank u, vriendelijk. Meneer Mettes, of CDA. Gaat u gaan. Dank u, voorzitter. Ik zal het kort houden. Wat, ik als, want wat we eigenlijk voor ons hebben, dat is de... Even kijken. Wij geven eigenlijk mee dat het, dat het de raad kennis heeft genomen... ...van de conceptversie van de regionale energiestrategie. Um, wat, de, wat je ziet terugkomen in het concept is dat... In, ...in alle gemeentes waar we mee samenwerken... ...waar we samen op zoek zijn naar uh, uh, die, die oplossing. Um, wat je daar veel ziet terugkomen is uh, de vraag naar... ...hoe, hoe kunnen we eerst um, de woningen en, en, en overheidsgebouwen... ...en um, het roerend goed uh, verduurzamen... En bijvoorbeeld ook kijken hoe we eerst de daken zeg maar, voorleggen van de bewoners die dit willen. Nou weet ik, om het even voor de toeschouwers heel simpel uit te leggen wat hier een, pro een probleem is. Wat, wat, wat, niet, wat niet zo dadelijk de aandacht krijgt in het stuk. Is dat we eigenlijk um, door de Rijksoverheid een bepaalde uh, uh, taak hebben gekregen. Maar ook, ook bepaalde spelregels. En dat komt heel kort gezegd, heel simpel gezegd op neer... dat we uh, bepaalde initiatieven die, niet, uh, die, die op zichzelf genomen... niet genoeg um, terawattuur uh, uh, uh, opleveren, uh, niet meedoen. En dat is eigenlijk zonde, want als je nou kijkt... Uh, die, die hele regio waar wij in zitten, het, uh, het, het gaat dan om 230.000 inwoners... die in, uh, in, in ons stuk meedoen. Als je daar al die kleine initiatieven, bijvoorbeeld al die wijken die dan wel en realiseren dat er zonnepanelen op die daken komen te liggen... als je dat wel zou mogen meetellen. Ik denk dat we dan een hele aardige stap vooruit zouden maken. En dat is toch iets wat ik helaas dus niet zie terugkomen in, in, in deze conceptversie... en wat ik toch ook graag nog aan het college wil meegeven... om daar zich ook nog voor hard te maken bij het Rijk. Van, hè, um, neem, neem, neem dat nog mee. Ik kijk ook net naar die kleine initiatieven. Bij elkaar kan ook een, een, uh, bij elkaar gezien een, een oplossing vormen. Het mag nu niet meedoen. Zorg dat het wel meedoet. U krijgt de interruptie van de heer Van Tichelen. Oh. Ja, een, een vraagje ter verduidelijking hoor, voorzitter. Uh, die zonnepanelen worden duurzaam genoemd. Uh, welke eigenschappen van die zonnepanelen maken ze duurzaam? Gaan ze lang mee of zo? Zijn ze makkelijk geschikt voor hergebruiken? Ik snap het even niet. Kunt u dat duidelijk maken? Dank u, meneer Van Tichelen. Meneer Stefan, wilt u du duidelijk maken? Nou, ik... ik uh... Ik ga, ik ga hier niet een technische discussie overvoeren over, over de eigenschap van zonnepanelen. Ik denk, ik denk de boodschap die ik heb uh, gegeven. Ik hoop dat de meneer Vertegeler zich daarop dank, zou kunnen concentreren. Dank u meneer Stefan. Ja? Ik zag ook nou, een hand mag, opsteken mag, mag van... Mag ik alleen die zin afmaken? Ja, die, die, die zin afmaken. Waar ik zou willen dat de meneer Vertegeler zich ook op zou concentreren... is dat het dus, als je die stukken leest... in de hele regio een grote vraag is van bewoners... Van ik zou wel die zonnepanelen op mijn daken willen leggen. Alleen, hè, ik krijg een subsidie voor die panelen, maar ik krijg bijvoorbeeld de, de, de, dat stukje financiering om die adem in te schakelen. Ik denk dat meneer Tirle kan bevestigen dat hij, als hij een wandeling door de, to, to, to de straten maakt, dat hij dat ook wel eens uh, links en rechts hoort. Nou, ik, ik vraag alleen, uh, laten we daar ook naar kijken. Dank u meneer Stefan. Ik zag toen mijn Hendricks ook de vinger opstak. Wilt u het woord of wilt u interruptie? Nee, ik had een kleine vraag ter verduidelijking aan de heer Stefan. Gaat u gang. Want ik hoor hem zeggen, vanwege die landelijke regels, dat dat kleine project niet meetellen. En hij doet een oproep aan het college om daar ja, wat van te vinden, iets aan te dingen bij het Rijk. Maar zou het niet beter zijn als wij zelf als gemeenteraad die uitspraak doen, bijvoorbeeld door deze zienswijze aan te passen? Dank u. Dus niet, uh, is dat een reactie naar meneer Stefan? Ik zie wel de hand van meneer Stefan opkomen. Zeg het dus maar. Ik denk dat een vraag aan mij gericht was. Dat wil ik toch kort beantwoorden. Ik, ik, ik wil nog niet zoveel om daar inderdaad al, al, al maatregelen aan te kondigen. Maar, uh, maar ik, ik ben het met de heer, uh, heer Hendricks eens. Als signaal, als, als raad zou ik wel een signaal ook willen afgeven. Of dat misschien in de, in de vorm van een motie of een amendement is. Dank La, u. Laat het daarover hebben. Ik, ik probeer het nu toch wat korter te houden. Dat begrijpt u. Maar dat doe ik voor ons allen. Dat is mijn inzet dan ook. Meneer Hendricks, mag ik u ook nu het woord geven voor de reactie op de rest? sec? Ja, dank u wel, voorzitter. Um... Ja, de afgelopen jaren zijn uh, miljarden aan subsidies uitgegeven... om uh, windmolens en zonnepanelen neer te zetten in ons land en uh, voor de kust. We zien dat hier uh, dagelijks. Je ziet het in hele delen van de provincie ook dat je... Ja, struikelt over de windmolens. Uh, die, over smaak valt niet te twisten, maar uh, ontsiert toch uh, op diverse punten het landschap. En de opbrengst is eigenlijk uh, bijna nul. Want op dit moment is windenergie 2% van de energieopbrengst. Is zonne-energie 1% uh, van de energieopbrengst. En als je ziet hoeveel ruimtebeslag dat op dit moment al inlevert. Als je hier uh, wilt genieten van de ondergaande zon. Hoeveel windmolens je al ziet uh, aan de kust. Uh, ja, dan is duidelijk, voorzitter, dat... Uh, zon en wind niet bepaald de energiebronnen van de toekomst zijn. Ook omdat, de heer Van Tichtel haalde dat al aan, het is aanbod gestuurd. Dus je zult altijd, als je die blackouts wilt voorkomen, een achtervang moeten hebben. Je zult altijd nog gascentrales of kolencentrales of kernenergiecentrales nodig hebben... om te zorgen dat ook s'nachts de stroom blijft doen. En Het bureau Berenschot heeft ook becijferd dat ook in 2050 nog steeds 30 tot 50 procent van de... Onze energiebehoefte zal bestaan uit gasvormige energie. Dus bijvoorbeeld waterstof of biogas of gewoon ouderwets gas. Ja, dus voorzitter, wat teleurstellend is aan de rest, en dat komt door die landelijke regels waar de heer Stefan ook naar uh, verwijst... ...is dat er eigenlijk nauwelijks aandacht is voor kernenergie, voor innovatie, voor waterstof als energiedrager. Um, maar dat het zich helemaal blindstaart op eigenlijk ja, niet optimale energiebronnen als zon en wind. En het lost het probleem dus ook onvoldoende op. Um, daarnaast, uh, voorzitter, dat in algemene zin... Uh, is de VVD wel voorstander van... We, we staan voor onze afspraak. En we hebben als, als overheid onze handtekening... of de Nederlandse overheid heeft haar handtekening gezet... onder een klimaatakkoord. Ook de Nederlandse gemeente hebben uh, gezegd... wij dragen ons uh, steentje bij. Dus dan geldt voor de VVD, afspraak is afspraak. Dus we moeten daar onze bijdrage aan leveren. Maar dat moeten we wel doen op een schaal die bij ons past. He, wel groen, maar niet gek. Um, laten we dat dus ook doen op een, een dorpse schaal. En beginnen met... Um, Zaken die gewoon behapbaar zijn. Uh, een van de insprekers haalde het wel aan. Als je op een satellietfoto kijkt dan zie je heel veel daken maar heel weinig zonnepanelen. Dus voor mij is dat een mooie eerste stap. Begin met die zonnepanelen bij mensen op daken. Men, merken mensen zelf dat de energierekening omlaag gaat? Als we dat als gemeente voor een deel kunnen meefinancieren uh, maak je dat volgens mij heel erg aantrekkelijk. Je kunt kijken naar isolatie, je kunt kijken naar energiebesparing. Um, en zo zijn er veel meer maatregelen die zoden uh, aan de dijk zetten. En het ook behapbaar maken op de dorpse schaal die uh, past bij Zandvoort. Um, ja, dat ontsieren van het landschap, voorzitter, dat merk je concreet als je uh, langs, de boel, uh, langs de zeeweg weer terugrijdt naar Zandvoort en je rijdt langs Bloemendaal uh, aan Zee. Um, ja, die die zonnepaneeldaken over die parkeerplaats zijn niet bepaald heel erg mooi. En het lijkt mij een schrikbeeld als we die hele boulevard van Bloemendaal aan Zee tot aan Zandvoort volbouwen met dit soort bouwwerken. Weg is het genieten van het wijdse uitzicht over zee, weg is het gewoon die open boulevard en strandbeleving die we hebben. En hetzelfde gaat ook voor die zonnepaneelconstructies boven parkeerterrein de Zuid. In onze structuurvisie hebben we het heel erg over hè, dat duin naar binnen halen. De illusie, willen, de illusie nadrukkelijker, willen, uh, het beeld nadrukkelijker willen neerzetten dat je woont in het duin. Dus door die open plekken, door te kunnen kijken naar het duin. En zo'n mooi stukje als hier in Zandvoort-Zuid volbouwen met zo'n constructie is wat de VVD betreft uh, ja, niet acceptabel. En kunnen we dus ook beter maar stoppen als uh, zoekgebied. Dat is zonne van het geld en zonde van het onderzoek. Dus in die zin zouden wij graag deze... Ja. Nou, bij deze hebben wij onze wensen en bedenkingen aangegeven, voorzitter. Dank u wel. Dank u, meneer Hendricks. Ik kijk nu naar D66. Meneer Hermsen, gaat u gaan. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb de insprekers ook gehoord. Ze komen ook veel goede suggesties naar voren. Het verduurzamen. Niet iedereen kan dat. Ik hoor het, het CDA ook aangeven. In de woorden van de heer Stefan... Een huis isoleren kost minimaal 25.000 euro. Wij hebben 8.600 huishoudens in Zandvoort. Grosso modo 215 miljoen euro. Nou, als je dat dus in die tijdsperiode moet regelen, is dat onmogelijk. Dat wordt ook beaamd door de insprekers. Maar de insprekers zijn inwoners met een wat rijkelijk bedeeld inkomen dat geldt helaas niet voor iedereen. Um, en dat wordt het lastig. En ik hoor wat over kleine projecten. Misschien moeten we het daar eens over hebben. Uh, en moeten we dat als zienswijze meegeven. Maar dat we in ieder geval wel wat gaan doen uh, om die uh, doelstellingen te halen. Kijken we dan zeker even naar het besluit wat ons voor Dan kunnen wij instemmen met 1 en 2. Met dienst dat we ook ontzettend blij zijn met het feit dat die motie verwerkt is. Namelijk tuingebied is wat ons betreft gewoon natuur. Dat is de Zuid overigens niet. Als we dan kijken naar de doelstellingen en de opdracht die wij krijgen. En het, gezien het feit dat niet iedereen uh, die verduurzaming, verduurzaming kan bekostigen, uh, wordt het gewoon lastig. En als u kijkt van hè, laten we de duin dan binnenhalen. dan zou ik bijna zeggen van laten Zuid de Zuid. en laat het dan gewoon duin zijn zoals het hoort. Dat is helaas ook niet het geval. De bewoning is gewoon ontstaan, die is aanwezig. ...en is nu ook onderdeel van de waterkering. Dat kunt u overigens ook zien in de woz waarde van deze woningen. Die zijn namelijk gehalveerd. Voorzitter, het is een beetje geven en nemen. En dat is het in dit geval ook. En waar nemen wij dan als Zandvoort uh, de regie op? Wanneer pakken we de, de handschoen om? En waar nemen wij de beslissingen voor het gehele dorp? En niet voor een klein gedeelte? Nou, voorzitter, dat is dan in dit geval D66. Voor iedereen. Dank u wel. Dank u, vriendelijk. Ik kijk nu naar de PvdA en naar een van mevrouw Koper. Gaat uw gang. Ik ben nog alleen, voorzitter. Je kan het hier niet zien. Nee, ook... dat klopt. Dat klopt. Uh, Martijn, uh, uh, meneer Hendricks... Uh... Is uw eerste gezicht. Uh, er is al veel gezegd. Uh, de, vooral het betoog van D66 en het CDA spreekt me erg aan. Het is allemaal nog niet concreet. Dat is ook het punt. Hè. Daar zijn we naar op zoek met elkaar. Maar we hebben wel een opdracht. En dat, uh, dat moeten we doen. En uh, dat het ook zeer abstract is. Blijkt ook er is voldoende participatie. Er staat in het stuk dat er echt ontzettend veel bijeenkomsten zijn geweest. Maar het leeft nog niet. En het gaat pas leven als inwoners daar natuurlijk... Uh, ...concreet kunnen zien en wat betekent dit nu voor me en wat kan ik doen. Want dat er heel veel mensen zijn die het niet kunnen betalen... ...dat heeft uh, meneer Hermsen al uh, heel goed uh, uiteengezet. En het is ook nog niet duidelijk wat wij in onze gemeente allemaal uh, uh, kunnen doen. Maar het eerste aanzet is prima... We zijn benieuwd naar de uitwerking van de, van de zonnepanelen. We hebben de insprekers gehoord. We begrijpen dat ze zorg hebben over het uitzicht. De Partij van de Arbeid vindt het onderzoek naar zonnepanelen wel een uitstekend idee. We moeten niet meteen iets afschieten, maar vooral kijken naar kansen en mogelijkheden. En hoe we het samen met elkaar kunnen organiseren. Want we hebben nou eenmaal hele belangrijke opgaven te doen. Duurzaamheid, maar ook woningbouw. En, en het gaat allemaal ook om veel geld, maar ook om grote belangen voor het hele dorp. En het gaat allemaal in onze voor- of achtertuin plaatsvinden. Dat is onontkoombaar. Er wordt nu gebouwd in Noord. Daar zijn mensen ook hun uitzicht kwijt op de duin. Uh, het recht op uitzicht hoorde ik overigens iemand zeggen. Maar ik meen me toch te herinneren dat de Raad van State daar een hele duidelijke uitspraak over gedaan heeft. Er is niet zoiets als een recht op uitzicht. Anders hadden wij die windmolens in zee niet, uh, niet gehad. Kortom, we kunnen wel met elkaar zorgen dat de participatie plaatsvindt bij de uitwerking, zodat het er goed uit komt te zien allemaal. Dan hebben we de win-win situatie. Het dorp verandert, ook de Brede Rodestraat verandert, want als je daar nu rondloopt, dan zie je ook daar de Zandvoortse ontwikkeling van de Airbnbs en appartementen daar. Met uitzicht op de duinen nog wel. En u weet dat de Partij van de Arbeid uh, ook wel eens geopperd heeft om het parkeerterrein te overkappen en daar woningbouw met zonnedaken op te laten plaatsvinden. Maar dat heeft geloof ik niet veel uh, ondersteuning gehad. Maar goed, het plan is wat ons bedrijf nog steeds bespreekbaar en wij gaan akkoord met het, uh, met het stuk zoals het hier ligt. Dank u wel. Dank u, mevrouw Koper. Ik kijk nu naar GroenLinks, de heer Keuning. O, Dank bedankt. voorzitter. Er is natuurlijk uh, al veel gezegd, maar de rest staat nog erg in de kinderschoenen. Het is van uh, belang dat we dit goed aanpakken. De RES 1.0 focust zich vooral op zon- en windenergie. En Misschien loop ik al voor op de aankomende jaren... maar uh, we moeten ook alvast door gaan kijken naar andere vormen... dan alleen zon en wind. Kijk bijvoorbeeld uh, naar de grote zee die voor ons ligt. In Denemarken en IJsland wordt bijvoorbeeld al gebruik gemaakt van golven om energie op te wekken. Daarnaast staat in het stuk dat de gemeente samen met de provincie onderzoekt naar geothermie... en wanneer komen de resultaten van dit onderzoek naar voren. Dan, uh, hoe zit het met de verduurzaming van scholen? Tijdje terug hadden we het al over de gebouwde golf. Daar zouden bijvoorbeeld zonnepanelen op kunnen. Kijk de wethouder hierna en de scholen in het algemeen. De gemeente wil haar vastgoed energie neutraal maken. We moeten het goede voorbeeld geven. En op dit moment heeft het gemeentehuis een van de slechtste energielabels die er is. Heeft het college al een plan gemaakt om dit aan te pakken? En daarnaast kijken we nu naar het parkeerterrein in Zuid... Maar kijken we ook naar andere parkeerterreinen, zoals bijvoorbeeld bij SV Zandvoort, om te overdekken met zonnepanelen? En dat was het voor het eerste termijn, voorzitter. Dank u vriendelijk. En ik kijk gelijk door naar het openzet, naar de heer Balberg-Wilsor. Gaat u gaan. Voorzitter, dank u wel. Eh, voorzitter, wij zijn benieuwd of er in het kader van de conceptres Noord-Holland-Zuid, eh, of er vanuit Zandvoort een bod is gedaan. En zo ja, wat de inhoud van dat bod is en waarop dat is gebaseerd. We hebben wat vragen gesteld en we, zijn bedankt, we bedanken u voor de beantwoording daarvan, maar toch geven die vragen nog wat aanleiding tot vervolgvragen. Um, zo is uh, uh, door ons gevraagd hoe zit het met de verwachte maximale leveringscapaciteit van het elektriciteitsnetwerk. En daar is geantwoord, ja, daar hoeft u zich geen zorgen over te maken, want op bladzijde 239 blijkt dat er voor Zandvorten-Bentveld nog voldoende capaciteit op het net aanwezig is. Maar voorzitter, in de tekst op pagina 240 daar staat het volgende en ik citeer. De voornaamste conclusie van deze scenario-studie is dat binnen tien jaar een aanzienlijk deel van de stations in het elektriciteitsnetwerk in de regio overbelast raakt. Het gaat daarbij voornamelijk om knelpunten met betrekking tot de afname van elektriciteit. De vraag is even voorzitter, geldt die opmerking nou wel of niet ook voor Zandvoort? We hebben ook gevraagd eh, voor welk deel van de te verwachten energievraag eh, Zandvoort en Benzveld op andere energiebronnen dan zon en wind zijn aangewezen. En wanneer het duidelijk is welke energiebronnen daarvoor in aanmerking komen. Eh, daarop is gereageerd. Eh, ik, eh, maar... Eh, die vraagstelling die was ons betreft erop gericht om duidelijkheid te verkrijgen op welke andere energiebronnen dan zon en Wind wij hier zijn aangewezen. En het antwoord met respect voor wat daar staat, die geeft die gevraagde duidelijkheid niet. Dus het is wel een reactie op de vraag, maar wat ons betreft geen antwoord op de vraag. Dan hebben wij ook gevraagd naar op welke termijn kan er voor Zandvoort en Bennezel tijdig en helder en solide onderbouwd handelingsperspectief worden geboden. Um, en dan wordt er verwezen naar het proces van de RES en van de Transitiewarmte, TWV, en dat voorzitter het inzicht en opkomende technieken worden meegenomen in de uh, reg regionale en gemeentelijke strategie. Ja, dat is allemaal mooi, maar dat was ook geen antwoord op de vraag, voorzitter. Want dat geeft geen enkele duidelijkheid van wanneer onze bewoners nou weten waar ze aan toe zijn. En die bewoners die komen op een gegeven moment voor vervangingsvragen te staan. En dan is het ook de vraag, bijvoorbeeld, hoe, hoe kunnen we daarop inspelen? Gaat het om individuele voorzieningen of zijn er coöperatieve voorzieningen mogelijk? En wanneer zijn er dan keuzes actueel? En welke keuzes zijn er dan aan de orde? Die duidelijkheid die ontbreekt, en dat vinden wij heel erg jammer, want die wil je graag geven. Dan kun je met mensen ook motiveren. Nu dat ontbreekt, ontbreekt ook die motivering. Dan over de leveringszekerheid en het opslaan van energie uit zon en wind. Voorzitter, er is onder andere ook al gezegd, ja, voor die, vanwege die afhankelijkheid... Ben je gewoon en blijf je aanwezig op peperduren, stand en piekcentrales? Uh, wij hebben genoemd: is het dan niet verstandig om aan waterstof te denken? En daar is opmerking mee gemaakt dat die op dit moment, die productie van waterstof, niet tot een afname van de CO2-uitstoot per energie zou leiden. Voorzitter, maar dat is erg in beweging. In de Wier en Neerpolder wordt een windmolen gebouwd die waterstof produceert door die direct te koppelen aan een elektrolyzer die veel energie en veel efficiënter werkt. Amerikaanse onderzoekers hebben een nieuw materiaal ontdekt dat 50 keer sneller waterstof zou kunnen maken. Dat is weliswaar nu nog in de test in de laboratoriumfase, Maar daardoor komen dergelijke eh, alternatieven voor de opslag van energie, met name van belang juist om de niet constante levering van zon- en windenergie, eh, die komen dan toch als een mogelijk alternatief om de hoek. Ik heb overigens verwijzingen, als u daarin geïnteresseerd bent, naar die projecten. Voor u beschikbaar. Voorzitter, concluderend. Anders dan zonnepanelen op daken en op gebouwen lijken er in Zandvoort naar ons idee weinig mogelijkheden voor de opwek van energie uit zon en wind. En wat ons betreft zou het ook voor het handelingsperspectief verstandig zijn om nog red maatregelen te nemen in die sfeer. Dus zon op daken en isoleren van woningen. Dat verschaf je dan tijd om te zien naar andere energiebronnen die mogelijk in de, in, eh, beschikbaar komen en voor zandvoort inzetbaar zijn. Onze zienswijze komt erop neer dat wij vinden dat wij burgers zo vroeg mogelijk in de opvolgende fase een helder onderbouwd handelingsperspectief moeten kunnen bieden. Zodat zij ruim vooruitse interaties moeten vervangen of willen overgaan van de huidige ...op andere energiebronnen geïnformeerd zijn over de mogelijkheden, de kosten en de baten. We beseffen natuurlijk, dit is een aanzet, maar we vinden wel dat in die aanzet deze punten meegenomen zouden dienen te worden. En dat missen wij nog. Dank u, voorzitter. Dank u, vriendelijk. Inmiddels heet ik welkom aan de heer Van Haafden en ik verzoek hem ook tevens antwoord te geven op de vragen die voorliggen. Gaat u gaan. Dank u, voorzitter. Um... Laat ik voorop stellen dat ik bijzonder verheugd ben dat er vanavond twee insprekers waren die uh, de tijd hebben genomen om uh, hier vanavond hun uh, zorgen uit te spreken over de, uh, zeg maar de ideeën om uh, zoeklocatie als parkeerterrein Zuid, om dat in beeld te brengen. Uh, dat geeft me nou eens aan dat op het moment dat je uh, heel concreet wordt ineens belangstelling ontstaat uh, bij bewoners. En men wil meer weten over wat betekent dat nou voor mij. En heb ik daar wel uh, behoefte aan. Dus even terugkijkend naar wat de heer Korper zei. Uh, op 16 januari dit jaar was er een, een bijeenkomst in, in Zandvoort. Waar een beperkt aantal... Uh, ...zeer beperkt aantal inwoners aanwezig waren. Overigens waren dat wel uh, vertegenwoordigers uit Zandvoort. Wel regionaal zijn er meerdere bijeenkomsten geweest. Ik ben niet van 50 of 60, waar in totaal 1500 mensen uh, gekomen zijn. Maar laten we even beperken tot Zandvoort. 16 januari was er een uitnodiging in de krant verschenen... ...waarbij mensen konden meepraten en meedenken. Dat er maar drie aanwezig waren, ja, dat blijkt wel dat het op dat moment nog niet echt leefde bij mensen. Nu wel. Daar ben ik blij om. Want dat betekent dat we nu afspraken kunnen maken om met elkaar in gesprek te gaan. Wat verwacht u nou eigenlijk? Wat wilt u wel en wat wilt u niet? Daar gaat het ons om. Dat we dus dat in, eh, onder andere in, de, eh, eh, zeg maar in, in dit RES-rapportconcept eh, hebben aangegeven... is een resultaat van datgene wat in de afgelopen... ...jaar, anderhalf jaar is opgehaald. En u heeft al eerder een motie ingediend... ...waarbij plaatsing van windmolens en of zonnepanelen in het duingebied... ...niet aan de orde zou mogen zijn. Dat heeft u bereikt, dat is uh, overgenomen. Maar dat betekent wel dat we regionaal nog steeds op zo'n opgave hebben... Dat is nu eenmaal uh, datgene wat we in, uh, in Parijs met elkaar wereldwijd hebben afgesproken. En elke gemeente, elke regio zal daar zijn aandeel in moeten gaan leveren. Zo ook dus deze regio en met name Zandvoort. We hebben het dan over een aantal locaties die in beeld gebracht zijn waar wellicht zonnepanelen geplaatst zouden kunnen worden. Dat wil niet zeggen dat we al bepaald hebben dat ze er ook gaan komen. Maar het is wel heel duidelijk, het is een zoekopdracht om te kijken in hoeverre reëel op een bepaald aantal plaatsen in Zandvoort uh, zonne, uh, pla zonnepanelen kunnen worden geplaatst. En dan met name wordt er gekeken naar parkeer. Locaties. En niet alleen in Zandvoort, ook in Bloemendaal en in de Heemstede. De kleinere gemeenten hebben de opgaven met elkaar afgestemd en gekeken van kunnen wij op grotere parkeerplaatsen ook inderdaad meewerken, voldoen aan de opgave die er is. En ze dus zo ook pees uit. En waarom nou juist P-Zuid? Omdat wat we net ook met de collega uh, Van hij hebben afgesproken... is dat we kijken naar parkeervoorzieningen uh, een parkeerbeleid in Zandvoort. En dan komt uiteraard ook uh, de locatie P-Zuid in beeld. Want wat kunnen we daar nou mee? Wat willen we daarmee? Um, dat er um, ontwikkelingen gaande zijn uh, dat uh, eigenlijk aangeeft van... Gaan we alleen maar voor grote projecten en waar blijven nou de individuele opgaven, waar blijven nou de uh, private mogelijkheden, waar kunnen mensen, inwoners of ondernemers ook een bijdrage leveren en worden die dan wel of niet meegeteld? Feit is dat de overheid uh, uh, niet meerekent wat er op uh, private uh, woningen aan energiebesparing uh, wordt uh, gedaan. Uh, dus uh, bijvoorbeeld, uh, als er uh, minder dan 60 uh, zonnepanelen op een woning worden geplaatst... dan worden die niet meegenomen in de totale opgave die het Rijk heeft uh, opgegeven. Dat wil het niet zeggen, en ik denk dat meneer Stefan daar inderdaad gelijk heeft... dat we dat in, een, zeg maar, in onze zienswijze wel kunnen meenemen. We kunnen wel melding maken van het feit dat het ons opgevallen is dat dat niet wordt meegenomen... en dat we dus dat wel graag onder de aandacht willen brengen om het wel mee te nemen. Dan even kort toch eh, het, het, het voorbeeld van het parkeerterrein... Eh, aan het einde van eh, de boulevard op het parkeerterrein van eh, Bloemendaal. Is dat nou het voorbeeld... Uh, ...wat wij met z'n allen voor ogen hebben. Ik denk het niet, ik ben het met u eens... ...dat dat uh, niet, uh, zeg maar, een, een, een zonnendak is... ...waar je nou direct enthousiast van kan worden. Zeker niet als je daar vanuit je woning op moet kijken. Er zijn best andere alternatieven. En uh, ik wil dus heel graag met uh, de bewoners... ...in gesprek om te kijken over welke alternatieven er dan wel zouden zijn... ...en of we uiteindelijk toch niet tot een overeenstemming zouden kunnen komen. Ehm... Um, dan even de vragen die ook de heer Keuning nog heeft gesteld. Hoe zit het nou eigenlijk met ons eigen uh, beleid? Uh, waar zijn we nou uh, concreet uh, als het gaat om uh, verduurzaming van eigen gebouwen en uh, schoolgebouwen bijvoorbeeld? Nou, daar zijn we mee bezig. Uh, verwacht eerlijk gezegd dat we dit jaar uh, een heel duidelijk rapport krijgen waarin we zeggen, nou op die en die uh, gebouwen uh, in Zandvoort waar wij invloed op hebben, daar kunnen we inderdaad voorzieningen aanbrengen. En dat krijgt u dan ook uh, gepresenteerd. Dan um, toch even een, een de algemene uh, uh, opmerking, vragen die ook de heer bouwberg Wilson heeft gesteld. Uh, ik zou... Maar dat is aan u uh, willen voorstellen om de opmerkingen die u heeft gemaakt. En ook de vragen die u daarbij heeft gesteld. Waarbij een deel, een deel van uw uh, opmerkingen en vragen niet in deze RES 1 uh, conceptversie staat. Maar er nog een tweede komt en nog een derde komt. Want dat is een beetje de toezegging die al uh, gedaan is. Dat wij ook de actualisatie van RES uh, ieder twee jaar uh, zullen gaan uh, krijgen. Want iedere twee jaar wordt er gekeken. Wat, weet, wat is de stand van... Wat we dan weten van mogelijkheden in het kader van kernenergie of van waterstof, dat zijn allemaal ontwikkelingen waarvan we nu nog niet zeker weten dat die voldoende kunnen zijn. Maar die komen er wel aan en die komen dus ook nog over een twee of drie of vier jaar eh, terug en dan zullen we er ook meer duidelijkheid over eh, kunnen geven. Um... Als het gaat over de duidelijkheid richting bewoners, nou, als het gaat om dat warmteproces, daarvan eh, a is dat eh, iets vertraagd. Maar eh, de informatie naar de bewoners eh, gaat bij die eh, transitievisie eh, eh, komen en niet in de rest. Dus, samengevat, eh, voorzitter, zou ik eh, eigenlijk toch aan deze commissie en daarmee straks aan de raad willen vragen om helder aan te geven wat u aan met elkaar uh, weet te bedenken. En ik ben graag bereid die zienswijze ook inderdaad mee te nemen uh, in de uh, reactie richting uh, de gezamenlijke de regionale res. Dat is wat dat mij betreft, uh, voorzitter. Dank u vriendelijk. Ik kijk gelijk naar de commissie en ik ga nemen, uh, u mee in een termijn als u dat goed vindt. En dan begin ik ook maar gelijk met u, meneer babberg Wilson. Nou, dank u wel, voorzitter. Nou, het punt is, mijn, uh, mijn, mijn inbreng was ik begonnen met een vraag. Namelijk, um, hebben wij in het kader van de concertres een bod gedaan? Zo ja, wat is de inhoud van dat bod en waar werd dat gebaseerd? Dank u. Ik ga gelijk verder naar GroenLinks. Meneer Keuning, heb ik u? Ja, nee, ik heb voor de rest... Uh, Fantastisch. Ik noem toch uw naam, u hoeft niet wat te zeggen, wel natuurlijk... Mevrouw Koper. Nee, dank u. D66 Bermsen. Geen vraag verder. Dank u. Stefan ook niet. VVD ook niet. Mevrouw van der Veld, nee. Meneer, van... Meneer... Meneer. Mijn microfoon gaat steeds verkeerd. Meneer Vertichelen. Ja, voorzitter. Uh, wij stellen ons gerust met uh, de wetenschap dat ons gelijk naar ons toekomt. Alleen betreuren we het wel dat het de Zandvoortse burger, totdat het zover is, nogal wat geld gaat kosten. Dat stemt ons een beetje verdrietig.